Op de N15 maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 6 kilometer. De nog was namelijk even dicht. Hij is inmiddels weer open, maar de file is nog niet weg. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 van uh, deze prachtige versie van uh, Love in Veen van uh, de heren Rolling Stones album Sticky Fingers. Vandaag dus uh, centraal in ons uh, programma. Maar voordat we ermee verder gaan, gaan we natuurlijk eerst als uh, op dit moment uh, te doen. Gebruikelijk is even aandacht besteden aan, uh, aan de top drie. De top drie van, uh, van de vinyl 50. Uh, het is allemaal niet zo uh, vreselijk wild. Uh, er is allemaal niet zo vreselijk veel... Uh, Verandert ook trouwens, als u uh, dat uh, wilt weten. Uh, er is eigenlijk maar één nummer bijgekomen. De, de nummer één. Ja, sorry, ik heb het vorige week al gezegd. Dat vind ik super verschrikkelijke muziek. Dat, uh, dat vind ik niet in dit programma passen. De Jamie Double X of zo, weet ik veel. Nou, daar slaan we dus gewoon vandaag even over. Um, jammer is dat Dao Bob, die vorige week nog nummer één stond, uh, gezakt is naar de elfde plaats. Die is dus gewoon helemaal weg. Mumford Stones zijn er ook uit. Betty Zerveert is er, of nee, die stonden er al niet meer in. Uh, Betty Zerveert, die er wel in stonden, uh, die, is, uh, die is ook vertrokken. Die is ook uh, gezakt. Uh, nieuwe binnenkomers voor de liefhebbers die dat even willen weten. Of die uh, gewoon geen zin hebben om dat zelf even op te zoeken. Nou, ga ik u dat even vertellen. Wat de nieuwe binnenkomers in de lijst zijn. Nou, op nummer twee, dus de Rolling Stones met Sticky Fingers. Die is dus op nummer twee binnengekomen. Uh, die hoeven in de top 3 niet te draaien, want we draaien al de hele tijd. Op nummer 3 is nieuw binnengekomen de band Muse met het album Drones. Dan uh, Nirvana is binnengekomen op nummer 7. Met een album dat heet Nevermind. Die is op nummer 7 dus binnengekomen. Nirvana dus, dan de jeugd van tegenwoordig. Op nummer 8, dan op nummer 14. Dat vind ik toch altijd wel zeer opmerkelijk. Dat, die band die, uh, verdwijnt dan weer en dan komt het toch weer terug. Dat heb je vaak met platen hierin. Ze verdwijnen en dan komen ze gewoon weer terug. Op nummer 14 dus de Velvet Underground. Uh, nou, dat zal alleen de liefhebbers wat zeggen. Uh, de band waar, uh, waar dus uiteindelijk Lou Reed uit voortgekomen is. Uh, in dit geval dus met Andy Warhol en Nico. De uh, Velvet en Lou Reed natuurlijk uiteraard. Niet, of, niet te vergeten Lou Reed natuurlijk ook. Uh, verder even kijken hoor Momentje, even klein, uh, klein... Oh, Ja, daar heb ik hem weer um, The Velvet Underground dus Op nummer 7, dan op nummer 26 Die is er ook even uit geweest En is dus ook weer terug Boudewijn de Groot met uh, Achterglas Prachtig album dus Ook nieuw binnengekomen dus weer uh, Teruggekomen eigenlijk moet je, moet je in dit geval zeggen Nummer 42 Beth Hart, nieuwe album van uh, Deze dame, Better Than Home Heet het Better Than Home, dat is dus op nummer 42 nieuw binnengekomen in de vernieuwde top 50. Nummer 47, Paradise Lost, zo heet de band. En dan hebben we ook nog op nummer 50 een verhaal dat heet Left Field. Die zijn dus ook. Nou, als we tijd over hebben nog, de, als we alles van de Stones gedraaid hebben... Dan, uh, dan zullen we daar nog wat aandacht aan besteden. Ik ga nu even dus nummer 3 draaien uit de... Uit de top 3 uh, top van, van, uh, van de vanile 50. En dat is de band Muse. En het nummer dat heet. Mercy. Ja, zo heet het. Dus dit is Muse nummer 3 uit de top 3 van de vanile 50. I tried to infiltrate, but now I'm losing me. En Dit uh, is van de band Muse. En het is deze week dus uh, heel nieuw binnengekomen in de Vinyl 50 van deze week. Um, interessante lijst, uh, ook interessante nieuwe binnenkomers. Ik zei het al, als ik tijd, nog tijd overhoud, dan ga ik beslist nog wel iets, uh, iets uh, draaien van een van de nieuwe binnenkomers. Maar dan moet ik wel tijd over hebben. Want uh, zoals ik de Stones fans beloofd heb, gaan we dus het album Sticky Fingers, de luxe versie, helemaal draaien. Uh, dus mag ik wel opschieten. Ja, anders komen we er niet eens naartoe. Dit is bitch. Ten voet uit zou ik ze bijna willen zeggen. Bitch heet het nummer. Was toen de tijd uh, volgens mij de achterkant van... Uh, of de flipside van uh, Brown Sugar. Uh, geweldig, geweldig nummer. Uh, hij komt op het album nog een keer voor in een extended version. Dus dat wil zeggen dat hij nog langer duurt. Nou, misschien dat we daar nog aan toe komen. Ik hoop het. Uh, we gaan nu eerst nog een stuk draaien van de bonusplaat die erbij zit. Als u tenminste de dubbel LP versie, de luxe versie bestelt. Um, en uh, van de, de... Ja, wat dank ik dan zeggen? Oh ja. Live opname dus gemaakt in de Roundhouse in, Lo in Londen in 1971. En ze, die, die live opnames klinken gewoon verbazend lekker. Ja, vind ik wel. Het zijn uh, vier nummers die erop staan. Uh, u heeft er al drie van gehoord. En uh, Stray Cat Blues. Um, live With Me. Stray Cat Blues. Love in Vain. En de laatste die erop staat is... Um, op Dat moment een van de laatste hits Voor brown sugar natuurlijk, En dat is honky tonk women Hier is hij Live vanuit de roundhouse in Londen Jim Price <laughs> On uh, a saxophone And a tequila Bobby Keys <laughs> Sorry champagne on, uh, on the piano Nicky Hopkins This is the last gig on this tour, so uh, we're hoping to see you. And we wanna, we wanna uh, to open your lungs, your lungs with us. This one, please. Woo! 71. En heetje, dan hoort het, de, de geluidskwaliteit en zo. Het is gewoon helemaal te gek gewoon. Ja, dat is gewoon, het klinkt gewoon fantastisch. Rolling Stones, puur live in uh, 1971. Toen was het allemaal nog niet zo gelikt als vandaag de dag met grote PA's en dikke shows erachter en zo. Dat had je toen gewoon nog helemaal niet, want het bestond niet. He, uh, PA systems en zo, dat was er allemaal nog helemaal niet. Dus uh, nou, het stond een beetje in de kinderschoenen, laat ik het zo zeggen. Dus eh, dat het dan nog zo klinkt, dat is natuurlijk wel geweldig te noemen. Rolling Stones dus en Honky Tonk Women eh, opgenomen in 1971 in de Roundhouse in Londen. En eh, met eh, nou, de bezetting heeft u gehoord van eh, Mick Zelf, die vertelde dat even heel aardig. We gaan weer naar het standaard album Sticky Fingers. U weet het, hij is in diverse formaten te bekomen, zoals dat heet. Je kunt hem gewoon de standaard LP bestellen met de originele hoest erop. Je kunt hem ook als dubbel LP bestellen. Je kunt hem ook als enkele cd en dubbel cd. Maar er is ook nog een keer een de hele super deluxe box. Dan krijg je twee cd's, twee lp's en dan ook nog eens een keer een dvd. Als ik het goed... Nee, drie cd's geloof ik zelfs. Maar ja, dan ben je wel bijna 130 euro achteruit. Dus als je dat verover hebt is het natuurlijk mooi maar dat had ik er dus niet voor over echt niet um, even kijken we gaan dus verder met het standaard album zoals het uh, op de draaitafel ligt en daarvan draaien we nummer I've got the blues en ook dat kunnen die stans de blues spelen luister maar Ik zou bijna zeggen, het is. Als Autos Redding in dat jaar eh, nog geleefd zou hebben... dan hoor ik hier een Autos Redding versie. Zo van, eh, prachtig mooi met die stem van Autos boven deze begeleiding uit. Dat, dat lijkt me, dat was wel helemaal te gek gelegen. Maar ja, dat ik kon helaas niet van Autos, die was al een tijdje... Uh, weg dood dus. Um, still got, of oh nee niet Still got, want I Got the Blues van de Stones en die prachtige Hammond solo die je erin hoorde, dat was natuurlijk ook weer zo'n gigant die aan dit album meewerkte namelijk Billy Preston. Ja, die speelde die uh, die Hammond or, uh, die Hammond solo. Billy Preston werd uh, natuurlijk aardig uh, bekend in Engeland door zijn samenwerking met uh, met met de Beatles. En uh, hij werd uh, sindsdien wel vaker als session-organist en pianist gevraagd. Nou, het uh, resultaat hoort u uh, zeer duidelijk. Um, ik ga even kijken naar de, de bonus-LP. Uh, het nummer Dead Flowers, dat komt, uh, zo, komt zo meteen. Uh, de originele versie dan. Maar in de, op de bonus-LP staat hij in een volledig afwijkende versie. En dat is misschien wel leuk om dat ook even te laten horen. Het origineel, eh, of tenminste de, de, de uiteindelijke gereleaste versie, is echt een, een country-werkje. Met een heleboel country-invloeden erin. Maar eh, tempo is ook iets aangepast. Eh, laag, lager met name. Maar we gaan nu dus dan, zeg maar, de demo-versie horen van The Dead Flowers. En de kenners zullen horen dat dit echt heel, en heel anders klinkt. Luister maar. Hier is Dead Flowers van het bonus LP Sticky Fingers. Het. De kenners zullen het ongetwijfeld gehoord hebben dat dit heel anders klinkt dan uh, de, de officiële versie. Zoals hij later uh, wel op het album terechtkwam. die was toch wat gecultiveerder, wat meer de country kant op. Wat, zacht, wat zachter ook. Maar dat hoort u straks, want die komt beslist nog aan bod. Want uh, ja, kijk, ik heb beloofd dat ik hem helemaal ga draaien. Dus dan moet ik dat ook doen, natuurlijk. Ja. Dat doe ik dan ook. We gaan hem helemaal draaien. En uh, tussendoor nog wat alternatieve versies van, uh, van het uh, bonus, uh, van de bonusplaat. Maar eerst een uh, toch wat zwartgallig nummer van, uh, van Jagger. Waar hij toch soms ook nog wel heel goed in was. Eigenlijk is Dead Flowers daar ook een, uh, toch wel een versie van. Een beetje zwartgallige tekst. Ik zeg, dode bloemen op mijn graf. Dode bloemen bij mijn trouwen. En uh, ik zal niet vergeten om de roses, uh, rozen op jouw graf te leggen. Nou, lekker hoor. Lekker vrolijk. Sister Morphine En dat is, uh, ja weer ja. Jack heeft voet uit Hier komt hij. When I'm coming round again Oh, and I don't think I can wait that long Oh, you see That I'm not that strong Morphine heette uh, het nummer van het album Sticky Fingers. 44 jaar geleden kwam het uit in 1971. En toen werd het eigenlijk een helemaal een beetje nogal. Ja, toch wel zuinig ontvangen door de critici. En uh, waarschijnlijk heeft het album gewoon wat moeten rijpen, zeg maar. Ook in de geheugens van de mensen. Want tegenwoordig wordt het natuurlijk gezien als een van de beste, beste Stones LP's ever. Uh, legendarische Sticky Fingers, dus uitgekomen in 1971. Een. Eerste LP die ook uitkwam op hun eigen platenlabel, zodat ze dus echt volledig zelf konden bepalen wat er opkwam en wanneer het uitkwam en wat iets meer zei. Niets meer te maken hadden met uh, platenmaatschappij uh, Decca. Dat uh, laatste album wat daar kwam, dat was het album Let It Bleed. Uh, daarna heeft uh, de toenmalige manager meneer Alan Klein, die ook de Beatles behoorlijk besodemieterd heeft, heeft nog wat, uh, ja, uh, op zijn uh, zogenaamde APCO-label heeft hij nog wat... wat uh, Verzamelaars uitgebracht. Met natuurlijk alleen maar DECA-materiaal. Want uh, dit materiaal, wat uh, op een eigen label. daar kon klein gelukkig niet aankomen. Uh, de man, uh, ja, die is uh, niet zo populair meer, denk ik. Uh, was hij toen al niet. Want hij heeft uh, zowel de Stones als de Beatles behoorlijk besodemieterd. en aardig wat centjes in eigen zak gestoken. Uh, terwijl de heren bijna uh, op het punt van een bankroet stonden. Uh, fijne kerel dus. Maar goed. Um, we gaan eventjes uh, naar, nog, keer na, nog even naar het bonusalbum. En daarvan draai ik dan een nummer dat we straks in de acht minuten versie gehoord hebben. Maar ik zei ik straks al um, vorige uur. Het was helemaal niet de bedoeling dat het zo lang zou gaan duren. Uh, er ontstond dus als het ware een hele leuke jam en zo. Ehm. Um, maar nu hoort u de, de alternatieve versie. Dus de versie die dus uh, uh, niet in een jam onthaart. Die ook maar net aan drie minuten duurt. En het leuke is dat ik keek net op internet. En wat zie ik dan? Dan zag ik de setlist staan van het concert dat ze gisteren of eergisteren in Atlanta hebben gegeven. En wie uh, schetst mijn verbazing dat ik ditzelfde nummer daar ook op de setlist zag staan? Dus ze spelen het ook weer live. Nou, dat is toch wel leuk. Can't you hear me knocking? Nogmaals. Het is echt anders hoor. Gitaarlinkje is anders en zo, de zang is ook anders. Luister maar. Can you hear me knocking? dus En op de, de studio-opname, de officiële uitbraak, versie, zegbaar, ging het hier dus nog even een paar minuten door. En eh, gingen ze lekker zitten improviseren. Wat de stond wel vaker deden trouwens. Want ik kan me ook nog herinneren dat van album was. dat heette Aftermath 1966 of zo. En daar stond zelfs een nummer van, eh, van 11 minuten op. En dan deden ze dat ook, hè? Gewoon, eh, laten we gaan, we zien we wat Schipstrand. Ja, dat, dat, dat deden ze wel vaker. Goed, nou, can you hear me knocking dus. We gaan nu naar uh, weer de officiële plaat, het standaardalbum zal ik dan maar even zeggen. En uh, nummer heb ik u wel aangekondigd, u We heeft straks de alternatieve versie gehoord. En nu dus de echte versie, de officiële versie, zou ik maar zeggen. Ja, dat moet nu komen, als het goed is. Hallo, komt u maar. Ja, precies, dat bedoel ik. Dead Flowers. Meer gecultiveerde versie en ook met een pianootje erbij. En dat werd gespeeld door Ian Stewart. Nou, dit is het uh, laatste nummer van de standaard LP en dat heet Moonlight Mile. erom een strijkersarrangement van Paul Buckmaster. Moonlight Mile. We vertelden Mick Jagger nog over dat hij meestal naar de studio gaat... en dan de zaak al behoorlijk afgerond had qua teksten en zo. En bij dit nummer was dat niet het geval. had nog geen, geen tekst, dus dat is later ontstaan. vol einde met uh, dit prachtige Moonlight Mile. Uh, en dan uh, ga ik maar helemaal uh, sfeervol uh, eindigen. Want ik, ik kan helaas niet helemaal alles draaien. Van de bonus OP moet u één track schuldig blijven. Maar dat komt nog wel een keer. Uh, want er staat nog een langere versie van Bitch op. Maar die is bijna hetzelfde uh, dan de originele. Alleen langer. Uh, maar ik ga nog even terug naar het nummer Wild Horses. en uh, Die heeft u natuurlijk het eerste uur gehoord. In de uh, standaardversie, zou ik maar zeggen, van de standaardplaat. Maar de standaard is op, het, uh, op de, de bonusplaat staat dus nog een akoestische versie. Ondaan van uh, elektronica. Nou, gaat u daar naar nou luisteren, dat wordt de laatste voor vandaag. Uh, die uh, extended bitch, die houdt u nog wel een keer te goed voor mij. Uh, maar, uh, morgen of zo, je weet het maar nooit. In ieder geval, uh, we gaan eruit met Wild Horses. De akoestische versie. Ik hoop dat de Stones fans een beetje genoten hebben van deze twee Rolling Stones. In de Zwaathorses. I bought them for you Graceless lady You know who I am You know I can't let you light through my hands Now you decided To show me the same Voor vandaag, dames en heren, bedankt voor het luisteren en uh, tot morgen, 12 uur bij CFM Lunch. Dag. Tot zover, het ritme van CFM.